Alle radiozenders zijn bijna overal weer via de ether te beluisteren. Volgens de betrokken instanties kan de kwaliteit van de ontvangst... op sommige plaatsen nog wel iets te wensen overlaten. Er zijn alleen nog grote problemen in de provincie Groningen... en sommige zenders zijn niet te krijgen rond Breda en Alkmaar. In het midden van het land werkte zender Lopik weer... en in het noorden zijn noodzenders opgesteld. Veel publieke en commerciële radiozenders waren het hele weekend uit de lucht... na brand in de zender Lopik en instorten van een deel van een de zendmast speelden. Nederland heeft Suriname een excuses aangeboden voor een inval in het huis van een Surinaamse diplomaat in Den Haag. De politie viel het huis binnen op zoek naar twee drugsverdachten en wist niet dat het de woning was van de Surinaams tijdelijk zaak De politie erkent dat er daardoor ten onrechte inbreuk is gemaakt op de onschendbaarheid van de diplomaat. Het weer nog, vanavond neemt de buiigheid af... en vannacht alleen in het noordwesten nog kans op regen. Morgen overdag begint droog, maar in de middag opnieuw buien. Temperatuur morgen een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een fiets op de A1 richting Amsterdam. Tussen Gooienmeer en Kloppendiemen nog 8 kilometer. Dat komt omdat bij Kloppendiemen de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen is afgesloten door een gekantelde aanhanger. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog een uur duren. En op de A7 Zandam richting de oever is een ongeluk gebeurd bij Hoorn Noord. Dat staat 2 kilometer. Er zijn twee rijstoken dicht. Al het verkeer wordt daar over de vlucht geleid.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 Dit is Radio 1, de NTR. Kenstof. Dames en heren, goedenavond. In haar boek De Klokkenluider nota onze gasten met grote precisie het even tragische als heroïsche verhaal van bouwondernemer Ad Bos, die in 2001 de bouwfraude aan de grote klok hing en daarmee honderden miljoenen voor de Nederlandse staat binnenhaalde, maar vervolgens geen enkele bescherming kreeg en zelfs officieel een verdachte werd. Hier is Rosa Koelemeijer. Uw presentator is Frank van der Linden. Ja, Rosa, zou jij nou uh, durven beweren. dat je door al die gesprekken met Ad Bos. en dat zijn tientallen, misschien wel honderden uren geweest. hem ten diepste hebt leren kennen? Mm, oh, een moeilijke vraag. Nee. Ik denk, nou. Ik denk dat ik een heel eind ben gekomen. maar hij is niet iemand die zich heel makkelijk laat leren kennen. Nee. Maar ik heb wel heel erg veel met hem gepraat. En ik denk dat ik hem wel redelijk goed heb uh, leren kennen. Ja, ik denk dat je uh, dichterbij gekomen bent dan wie ook. Dus een bijna ondergrondelijke man. Ja, ja hij is natuurlijk niet heel erg van de emotie. En dat was wel mijn insteek met dit uh, boek. Om echt een heel persoonlijk verhaal te schrijven. Dus dat was af en toe ook best lastig dat, hij dat, dat ik daar naar boven. Bleef haar vragen van wat, wat voelde je dan? Ik ben gek Hoe van heb jou. je dat bleef. Ja. <laughs> ja. Maar wat wel heel goed werkte is dat de helft van het boek gaat eigenlijk ook over zijn vrouw. Hè? Ik Joke. beschrijf het van, vanuit twee perspectieven. En zij is eigenlijk het tegenovergestelde van hem, heel grappig. Zij kan juist heel goed praten over ja. emoties. Dus dat was voor mij ook wel weer een ingang. En zijn deze mensen nou helden of uh, zijn ze samen een, een don quichot? Uh, nou, ik vind ze wel toch helder. Dat ze altijd zijn blijven doorvechten. En uh, ja, toch een enorm misstand aan de kaak hebben ja, gesteld in die, Nederland. En die gigantische bouwverhalen, Dus het opnemen tegen topondernemingen. Het opnemen tegen een groot deel van de Nederlandse politiek. Die er geen schandaal in zag. Ja. Het opnemen eigenlijk ook tegen journalisten... die er aanvankelijk geen brood in zagen. Ja. Toch doorzetten. Hard afval krijgen, Ad Bosch. Ja. Zwaar ziek worden, ME, joken. Ja. kanker? Ja, ben je in de loop van de jaren die mensen uh, gaan bewonderen, misschien wel zelfs gaan beminnen? Ik heb wel heel erg bewondering voor dat ze altijd zijn doorgegaan en ook hun kop nooit hebben laten hangen. Dat <lacht> Waarom ben je zo voorzichtig over dat woord? Was dat al? <lacht> nou, ja, dat, dat verbaasde me wel heel erg dat ze altijd zo moedig vooruit gingen. Want er gebeurde, ze hadden toch wel echt ontzettend veel tegenslagen. En ik denk dat. Ja, heel veel mensen dat toch hadden opgegeven op een ja. gegeven moment. Of iets anders waren. Maar dan. Zij, zij niet. En, en jij ook niet. Je hebt onwaarschijnlijk doorgezet. En, en zo komen wij in de klokkenluider ook uh, prachtige details te weten, luisteraars. Uh, wist u uh, dat Ad Bos bijvoorbeeld aan de rechterkant van het echtelijke net <lacht> slaapt? Ja, nee, ik bedoel, dat, dat zijn het toch... Het zijn toch van die details, ja. Ja. Hey, Hier is de tegel. Uh, nou, we kunnen er zo een uitspraak van Ad's vader opzetten. Hè? Recht is recht. En krom ja, is krom. krom. Ja. Uh, of uh, als eigen verzuchting. Bezint, eer gij begint. Maar dat heeft hij niet gedaan. Met alle gevolgen van dien. www.radiokunsthof.nl Voor al uw reacties. Wij praten zo uh, verder. Rosa maar wij moeten eerst uh, naar een man... Uh, die uh, iets heeft met uh, Johnny Krijkamp. Vannacht overleden. De grote acteur, de grote ja, comedieman. En de man die veel met hem uh, had. Die, die hem zelfs op school volgens mij min of meer heeft geïmiteerd, heet Frans Kotterer, chef van kunst. Ja, ja, dat zijn van die jeugdzonders die dan naar boven komen... op dagen als deze. Uh, het was heel interessant. Johnny Kruijnkamp en Rijk de Gooier, een paar apart... die waren in de jaren 60, toen ik tiener was, waren die hip. Die hielden zich moeiteloos stand in het geweld van... de Beatles, Rolling Stones, Pretty Things, The Kings of wat dan ook. Uh, als die op televisie waren geweest... dan vertelde hij op school op maandag ja. de grappen na enzovoort... Ja. Nou, er, was, er is, er is, er is uh, ooit een plaatje geweest van Johnny Kruikamp, een EP'tje. En ik ben er vanochtend eindelijk achter gekomen hoe dat heet. Johnny Kruikamp om in te bijten. Zijn leven, zijn liedjes, zijn sketches. En ik zocht dat vanochtend, want daar stond een sprookje op. Little Doimpy. Half Engels-Nederlands. En dat heb ik ooit opgevoerd op de slotavond van een werkweek. Hoe oud was jij al? toen? Ik was toen 17, 18. Ja. Uh, tegenwoordig ga je dan uh, naar Parijs en Venetië. Wij werden met de hele klas naar het platteland van Zeeland gestuurd. Ja. Ik zat uh, op een boerderij op het eiland Tolen, kan ik me herinneren. En wij moesten, ik meen in het dorpshuis... want multifunctionele culturele centra waren er nog niet... moesten wat opvoeren. Dronk je al in die tijd van 17, 18? Ja, ja, ja. Dat dus er ging wel een biertje in ja, voordat bier... je deze performance ja, ging proberen bierging, te geven. Ja, ja, ja. ja dat ja. moest toch wel, uh, je moest jezelf wel enige moed geven. En waarom koos je dat? Omdat ik het een, een heel stuk stukje vond. En ik had het al ik had het zo vaak gehoord uh, dat ik het bijna uit mijn hoofd kende. En was het nou het sprookje of was het ook Kraaikamp zelf? Nee, het was Kraikamp zelf natuurlijk. Kijk, het sprookje van Klein duimpjes is best een leuk sprookje... maar dat ga je natuurlijk niet voor een stel zevige, stevige Zeeuwse boeren... allemaal Johnny Hoogland, zal ik maar zeggen, ga je dat <lacht> vertellen. Daar kom je ja. niet mee weg. Ja. En... Um, nou, ik, ik, de, de, de, waar ik vanochtend ook achter kwam, is dat dat EP'tje is nooit in de handel uitgebracht. Dat was een geschenk, wat toen ook al gebeurde, gebeurde bij het blad Romance. En ik denk, het blad Romance ja. is er nooit van hoor. Boeketreeksachtig? Nee, dat, dat, dat, het, het was niet boeket. Het, het was wel uh, bedoeld om, uh, om uh, ontspanning te doen toen het eerste nummer in 1958 uh, verscheen. Uh, werd geschreven dat het een blad was voor mensen met een hart dat hunkert naar wat ontspanning en romantiek in deze tijd van atoom en techniek. Ja, dat moeten ze dus opnieuw uitbrengen, want ik ja, word onmiddellijk mij... abonnee. Ja. Ja. Nou, het, zo, uh, het, uh, het interessante van dat blad is, is dat de grote literator Jeroen Brouwers daar zijn carrière is begonnen. En dat het in uh, het midden van de jaren zestig... door de geïllustreerde pers, hè, de, de, de, de grote bladen uitgever toen... is het uh, na een restyling van een jaar is het moeiteloos uh, doorgeschoven naar avenue. Het is de avenue geworden. Het is avenue geworden. Dit is... Dat, dat is toch fantastisch. Ja, zeker. Dat je, dat je zo'n blad uh, uh, verandert in toch een van de... de de, de hipste highbrow uh, magazine van Ik ben, ben een paar jaar redacteur geweest van Avenue, maar dat, dat, dat het ooit romansen was, dat ja, is nee, wel nee. een deel. Ja. Dat het... Precies. Ja. Nou En bij dat, bij dat uh, een van de laatste nummers neem ik aan... van het blad Romance zat dat EP'tje van uh, Johnny Kraaijkamp. Je, uh, even Frans, ken je zelf nog een zinnetje? Uh, is dat zo in je geheugen geërt... Dat, ja, je, dat, je, ja, dat je nog een zinnetje ten beste van kan geven? Want die imitatie nou, het gegeven, van jou... Het begin. Ik kan niet zomaar uh, in het midden er iets aan nee, halen. Maar... Uh, there was a boyche and he was so little that everyone gave him the byname of Little Dumpy. Kijk, dat was de imitatie ala Kotter en zo. Cron Johnny. Dear little children. There was a, a boyche and he was so little that everyone gave him the byname van Little Dumpy. The case builder that he six bratjes and six sisters had. His father was a boot hacker. And his mother was in the home holding, the, the house-holding. A fine, a beggar days, said the father. I ought to not log it out. I worked myself the blubber. But for so many children, can I not longer care for them? What go you doing? asked the mother, with angst in her life. Well, well, well, said the wood hacker. Tomorrow I bring the whole babs far in the wood, and I let the children there in the stake. Now, little Dumpy was very peinter He never felt on his behind head. He was listening every word of. So the next morning he jumped very early out of his bed, run on the green pad, and took two pockets full of kaisel stones. When his father bring all of them in the wood, little Dumpy jumped away every ten steps a kaisel stone up the way. So after one hour, the whole family was very far in the woods. The father was drinking himself up his tones. Now all the children cried and cried, but <laughs> not little Dumpy. He said, "Calamon, Calamon, I bring you home." <clears throat> Under the hand, the father in the fore room. We had a find that he blew so. Then the doorbell klingled. and what do you think? There was the panda back. Now the father he had awful to pee in. And the next morning he did the same. But now little Dumpy had not time from castle stones with him to take. So he did the same, but now with a pecky bread. But then the birds picked the bread up, naturally. So when his father went away, little Dumpy said again, "Come on, come on." <laughs> I'll bring you home. But then he stanked him. Because he could not find the way anymore. So he climbed in a bone, a tree, and he saw a little light. But <laughs> it was it was the house of the Rust. <laughs> and the Rust was very hungry. And he liked to eat all of them. But you know. Little Dumpy steered his seven miles and talked with all the children, the Koyer lads. The Koyer And so they all came back by the lovely mother and father. And they all lived very long and happy. And now my little children all go to bed. And very still have oh, I eat all of you up. Hmm? Ja, een klein monumentje van een minuutje of drie voor... en van Johnny Krijkamp vannacht overleden. U luistert naar Kunsthof op Radio 1, het dagelijks programma van de NTR... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. En in die media is werkzaam Rosa Koelemeijer. Uh, voor welke bladen momenteel? Ik werk voor heel veel verschillende bladen. Uh, op dit moment werk ik veel voor ESTA... waar ik een serie uh, maak samen met, een, uh, met journalist Anergin Groemans. Huis en kruis over allerlei moderne gezinsdilemma's. Ja, nou, Anergin kennen we ook van haar debuutroman over de bollenstreken. Ja, zij is ook schrijfster... En ik werk uh, veel voor libellen op dit moment. En ja, ik heb voor allerlei bladen gewerkt. Volksant Magazine, HP De Tijd, ja, uh, je had, alles. Voor het magazine van de Volkskrant uh, dacht ik onder andere geschreven... over spermadonors die vadergevoelens ontwikkelen. Ja, inderdaad. <laughs> Mooi onderwerp. En moeders die stoppen met uh, werken omdat hun kind uh, niet te handelen is. Dat, dat soort onderwerpen. Ja. En dan is het eigenlijk toch wel wonderlijk... Dat, dat je met die achtergrond terechtkomt bij een onderwerp als... Adbos, klokkenluider, bouwverde. Bouwfroude, ja, dat is natuurlijk niet helemaal mijn onderwerp ook. Maar het verhaal, het mens, ja, ik schrijf heel echt menselijke verhalen en emotieverhalen. En dat interesseerde me ook eigenlijk echt van dat. Ja, hij, hij wilde zelf dat, dat er zo'n boek zou komen. Hè? Ja. En uh, had, had bij die John Schorl, de echtgenoot van de zojuist genoemde Annegine Goemans... Al, al een beetje geïnformeerd van hoe kan dat, hoe moet dat. En hoe, hoe belandde men dan uiteindelijk bij Rosa Nou, Hij is er met John inderdaad over gaan praten. En die dacht blijkbaar dat kan Rosa wel. En zo ben ik met Ad gaan praten. En ik, zo, ja, wat ik zei, ik zei, er zag er een heel mooi menselijk verhaal in. En in het begin had ik zoiets, nou ja, die bouwfraude, dat, uh, ja, dat verhaal dat kennen we ook eigenlijk <laughs> ja. wel, dus daar hoeven ja. we niet meer zo heel veel over te melden. We gaan er gewoon een heel mooi persoonlijk verhaal van maken. Dus ik had me eigenlijk ook helemaal niet zo ingelezen in die bouwfraude. Hoe lang heb je uiteindelijk op die zolder van Ad Bos tussen zijn paparassen gezeten? Nou, gaandeweg eigenlijk. Ik ben begonnen met interviews. Ik begon ook met interviews over de camper. Ik dacht, dat is een mooi verhaal. Ja, he, hoe hij ze hij zo rondgereden hebben. een tijd uh, hebben. En, had, had gewoond. Want het huis moest worden verkocht. Ja, ze op drift zijn geraakt. En... Maar gaandeweg merkte ik dat ik toch dat verhaal van die bouwfraude ook moest vertellen. Want hun tragiek is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met dat verhele verhaal van, die, van de, ja. Ja, wat die geopenbaard Dus de trap op. Dus de trap op en al die rapporten doorgaan. Ja, ik heb echt uh, wekenlang uh, al die verslagen van de ja, parlementaire dus, enquête. En... Dat gaan we hier toch ook maar even doen. We moeten die zaak neerzetten. En ja, die, die, dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Er, er, er is Ad bos die werkt bij voor uh, het grote bouwbedrijf Koop -Tjuchem. ja uh, en, en hij komt op zeker moment in bezit van de schaduwboekhouding... Uh, en en daaruit blijkt dat op grote schaal illegale prijsafspraken worden gemaakt. Ja. En dat kost met name de overheid miljoenen, misschien zelfs wel is gespeculeerd miljarden euro's. Ja. Prijsafspraken zijn trouwens vanaf 1992 al uh, bij wet verboden, dus ook nog eens gewoon uh, totaal uh, zwart. Um, hoe, hoe is hij uh, nou aan die papieren gekomen? Want ja, schaduwboekhouding krijg je niet zomaar. En uh, die papieren zouden op een dag aan zijn deurklink hebben gehangen. Ja dat, uh, is het, dat, ja, dat is het verhaal wat hij daarover... Hij wist er al van, denk ik, toen hij nog bij Koop Tjuchem werkte. Want dat uh, hoorde hij natuurlijk wel in de wandelgangen, wat er gaande was. En ja, hij heeft twee vuilniszakken op een dag aan zijn deur gevonden. En daarin zat de hele schaduwboekhouding van de bouwwereld. Dat zeg je alsof het een feit is, maar dat weten we toch niet? Nou ja, dat verhaal vertelt hij nog steeds... Geloof je hem? Ik ben journalist. Ik heb het opgeschreven dat hij dat vertelt. Maar ik weet natuurlijk ook dat er allerlei speculaties over zijn. Dat het gestolen zou zijn. Dat zijn broer het gestolen zou hebben. Weet ik niet. Ik durf daar niet over te oordelen. Eén van de moeilijkste ook... vragen. Ja, was ook een heel lastig stukje in het boek. En hoe heb je dat opgelost? Nou, ik ga in het boek wel heel erg in zijn hoofd en in het hoofd van Joken. En ik beschrijf echt wat ze denken en ik beschrijf heel minutieus... Wat ze allemaal doen. Uh -huh. Maar ik, ja, ik had eerst opgeschreven hoe hij die, die zakken aan zijn deur vond. Maar dat kan eigenlijk niet omdat er te veel over bekend is. Dus en, en... en omdat we niet zeker weten of ze dringen. Ja, nou ja, wie zal het ooit? Ja, ik denk wel dat het waar is, maar we weten het niet zeker. Dus, hoe, dus veel... nogmaals, hoe heb je dat dan opgelost uiteindelijk? Nou, ik heb er uiteindelijk voor gekozen om een soort vooruitsprong te maken op dat moment. En te beschrijven, weer even als journalist... wat er later allemaal over verteld is. Ja, En ja. zo heb je heel erg moeten schaken... want er waren natuurlijk veel uh, complicaties uh, bij het maken van dit boek. We komen er verschillende tegen uh, in, in de loop van het uur. Um, eerst nog even bij dat moment blijven. Ad Bosch uh, gaat langs uh, bij de mededingingsautoriteit, bij justitie, politie, whatever. Um, hij wilde 150 gulden, we hadden toen nog gulden, dacht ik... <laughs> per uur voor zijn informatie en, en er werd niet op ingegaan. En uiteindelijk meldde hij zich bij Oscar van der Kroon... van het tv-programma Zembla. Um, en, en daar doet hij op 9 november 2001 uh, zijn verhaal tegenover. En van der Kroon die maakt daar een, uh, ja, je mag wel zeggen, een hele reeks... Uh, televisiereportages over. Hè? Zommelen ja. met miljoenen. En, uh, misschien is het goed om even een klein stukje te beluisteren. Een, een stukje waarin Ad Bos vertelt... hoe dat nou bijvoorbeeld toe ging. Rommelen in de bouwwereld. Ja. Er wordt in een restaurant natuurlijk een zaaltje gehuurd. En, uh, gelegenheden genoeg in Nederland. In de buurt van de, de, de, de echte aanbesteding. En, en daar worden de... De prijzen op tafel gelegd en de deelnemer varieert van minimaal 2 of 3 tot soms wel 40, 50. En die vertellen okay. allemaal wat zij uh, vragen voor een opdracht? Ja, er wordt gewoon een prijs op tafel gelegd en uh, iedereen legt zijn prijs op tafel. En de laagste die is aannemer. Afgesproken wordt dat die de klus krijgt? Ja. En dan? Ja. Vervolgens wordt er ingeschat, of eerstens misschien wel... eerstens wordt er ingeschat wat de raming is van de opdrachtgever. En die, die, die gegevens verkrijgt men dan van bekenden bij de opdrachtgever. En uh, vervolgens wordt gekeken hoe men met elkaar uh, het bedrag kan verhogen. Een extra bedrag bovenop de kosten? Ja. Om extra winst te maken? Ja. Het is dus eigenlijk een kartelafspraak. Ja, dat is het ook, ja. Ja, dat was dus in 2001. En een krap jaar later ging er een parlementaire enquête van starten. Ja. Las je daar nou bijvoorbeeld over in de tijd, in de kranten? Ja, ik las daar wel over. Ik wist ook wel het verhaal en ik kende ook... Uh, ze hebben uh, op een gegeven moment, toen ze in de camper uh, terechtkwamen... een keer op de voorkant van de Volkskrant gestaan met een foto. Dus ik kende die foto. Dus ik kende het verhaal op die ja. manier. En die bouwfraude volgde ik toen wel. Want dat vond ik wel interessant wat er allemaal gaande was. En daar kwam uit he, dat er per opdracht 8,8% teveel in rekening werd gebracht. Geweldig, ja, ja. He, dat gewoon tot op een cijfer achter de comma. En, en ja, dat er zo'n 660 miljoen uh, moesten worden teruggehaald bij bouwbedrijven. Ja, uh, dat uh, hebben ze uiteindelijk teruggehaald. Ja, had ook veel meer kunnen zijn, zeggen sommige critici. Maar dat, dat was het dan zo'n beetje. Nou is er een interessant aspect... Uh, begin maart uh, 2004 schrijft Bos een brief aan premier Balkenende. Ja. Hij uh, gaat bij hem traden en zegt... Uh, Lieve premier, uh, christendemocratie, ethiek, help mij. Hoe ja. reageert Balkenende erop? Ja, die brief staat ook in het boek. Ik vind dat een, echt een ontluisterend moment. Uh, nou, Balkenende reageert uit mijn hoofd drie maanden later... En ja, kort gezegd schrijft hij dat het de burgerplicht van Ad Bos was om dat te melden. En hij heeft geen tijd om hem persoonlijk te ontmoeten. En Ad vroeg ook in zijn brief om een, ja, een oplossing voor zijn financiële problemen. En daar wenste meneer Balkenende niet uh, op in nee. te gaan. Sterker, drie maanden later laat Balkenende nog iets anders weten. Dat hij verdachte werd, Dat je. Ad Bos verdachte werd zelfs. Ja, dat liet Bak hem, hem natuurlijk niet zelf weten... maar dat nou ja. volgde wel heel rap op elkaar, ja, heel toevallig. Ja, en, en dan komt de man die dus die hele bouwfraudeaffaire... de wereld in heeft geholpen. Die komt zelf in het verdachte bankje te zitten. Um, kun je je voorstellen dat, um, dat iemand dan zijn rug recht houdt? Zou, zou jij dat hebben gekund? Je hebt je in zijn psyche begrepen... Hè? Mm -hmm. Depressie is enorm. Je hebt iedereen tegen je. Kun je je voorstellen dat dat vol te houden is? Nou, het kan blijkbaar. Ja, dat heeft hij wel laten zien. Dat je... Maar ik denk, er zijn. Ik bedoel, Ad Bos is natuurlijk niet de enige klokkenluider in Nederland. Er zijn nog veel meer klokkenluiders. En er zijn er ook heel veel van wie je nooit meer iets hoort. Dus ik maar denk... kan je dat zo zeggen dat het vol te houden is? Hij heeft een hartaanval gehad. Ja, nee, dan zegt wel dat heeft er niks mee te maken. Ja, dat zei hij tegen mij ook op dat strand bij Egmond aan zee. En, uh, maar, maar hij lachte er zelf bij. Ja. Zo van, ja, lul ook maar wat eigenlijk. Ja. Ja, zijn vrouw zegt ook, die gelooft ook wel dat dat echt door alle stress komt. Maar ik kan niet zeggen dat het een verbitterde of gebroken man is. Nee. Wat vind je ervan, hè? Dat, uh, dat uiteindelijk hij wordt veroordeeld... tot een uh, voorwaardelijke gevangenisstraf... wegens omkoping van een ambtenaar? Hè? Ja. En hij is natuurlijk ook betrokken geweest bij, bij, bij het regelen van le leuke reisjes... voor zakencontacten en gedoe bij japjum en zo. Dus daar zat natuurlijk toch ook wel een luchtje aan. vond hij zelf achteraf ook. Hè? Mm -hmm. Maar de veroordeling, als je je in die zaak begeeft... vind je die achteraf gezien uh, terecht? Nee, dat... Nee... Nou, vooral niet als je het afzet tegen... er is bijvoorbeeld geen enkele directeur van alle bouwondernemingen... die, het, die toch echt aantoonbaar fraude hebben gepleegd. Niemand is vervolgd en niemand is uh, in de gevangenis terechtgekomen. Uh, dat, dat, dat lijkt mij een schande. Hè? En Tegelijkertijd uh, wil de ironie dat hij natuurlijk wel dingen heeft gedaan... waarvan we met z'n allen in deze rechtsstaat uh, zeggen... dat wordt je niet geacht te doen en er staat normaal gesproken straf op. Ja, nou, Het is wel een beetje de vraag... Wat, wat hij dan gedaan heeft. Nou ja, omkoping van ambtenaren. Nou ja, hij is gaan golven met ambtenaren. Ja, is dat omkoping? Dat is natuurlijk een beetje de ja. vraag. Nou ja, ja, smeren. Gezellig doen. Hopen dat ze uh, iets besluit dat in jouw richting komt. Ja, nou ja, uiteindelijk is hij alleen, uh, wordt hij alleen verdacht... van een golfreis naar Schotland. Ja. Ja. Dat Een gezellige uh, trip, maar misschien niet echt. Ja, is dat omkoping? omkoping? Dat is natuurlijk, hij zegt zelf dat hoort gewoon bij het werk. Ja. Goed, uh, uiteindelijk uh, is, is de afloop, misschien moeten we zeggen de voorlopige afloop, dat in, dat in 2009 uh, Guusje Terhorst op dat moment uh, minister namens de PvdA besluit tot schadevergoeding aan bos. Heb jij kunnen achterhalen wat het bedrag nou uiteindelijk werd? Nee, helaas niet. Ik heb er heel veel om gevraagd, maar ze mogen het echt niet zeggen. Nee. <laughs> nee. Waarom mogen ze dat eigenlijk niet zeggen? Wat is daar, daar geheim aan? Ja, ze hebben een contract moeten tekenen van geheimhouding. Maar waarom moest dat dan worden getekend? Wat is er? Nou ja, ik denk toch dat uh, het ministerie geen president wil uh, scheppen voor andere klokkenluiders Dit is er te halen als je ja. volhoudt. Daar zijn ze ja. toch bang voor. Goed, nou dat is, dat is de zaak. En nou hoe jij daar als journalist uh, in te werk ging. Je zei al, ik begon met interviews. Ik heb vervolgens heel veel gelezen daar op die zolder van uh, Atten en Joke uh, Bos. Hoe goed was hun geheugen eigenlijk? Nou, dat is best lastig, want het <kijkt> speelde natuurlijk al dertien jaar toen ik aan het boek begon. En ja, ik herinner me ook niet precies wat ik dertien jaar geleden deed. Je vraagt me dan toch weer van je Roos. Ja, ja. stom. <laughs> ja. ja. En ik wilde het wel heel precies reconstrueren, want... Ik geloof wel dat in zo'n boek de, ja, de meerwaarde in het detail zit. En het, uh, ja, ik heb het echt proberen tot de minuut bijna te reconstrueren. Sommige, uh, Klopt het momenten. dat je bijvoorbeeld de, de, de dag van die Zembla uitzending hè, omdat die min of meer een zwart gat voor hen was geworden... hebt weten in te vullen door zelfs vliegtickets en zo te achterhalen? Ja, want ik vroeg inderdaad, nou, wat hebben jullie toen gedaan, die Zembla uitzending Hebben jullie dat samen gekeken? En Ad zei, nee, ik was op de Antillen. Ik nou, dacht, goh, wat aparte, dan moet ik dat beschrijven. De uitzending van je leven en de, je ja, zit op de Antillen. Ja, je ontillen. zit zelf op de Antillen. Ik dacht, nou, dat wil ik dan wel beschrijven en wat Joker dan precies deed. Maar mensen herinneren zich dan, of hij herinnerde zich... dat uiteindelijk toch ja. niet helemaal goed bleek. Want we zijn wat wel heel fijn was, was dat hij een ontzettend groot archief heeft. Hij heeft alles bewaard. Ook vliegtickets bijvoorbeeld. En die zijn we inderdaad gaan opzoeken. van Hoe laat vloog je dan naar Parijs? Je bent dus niet van Parijs naar de Antillen gevlogen. Toen bleek dat Oscar van der op in Parijs heeft gebeld van: Ad, je kunt echt niet naar de Antillen. Je moet terugkomen. De gekte ja, is hier de losgebroken. De journalist van Zembla die de uitzending had verzorgd. Ja. ja. Dus nou ja, zo. Het is echt een puzzel hoe je dat allemaal dan uiteindelijk in elkaar past en dan uh, uiteindelijk klopt het. Ja, dus jij helpt hen eigenlijk uh, dat archief van het verleden hè, ook uh, ja, je bent voor eigenlijk... hen zelf weer te openen. Ja. Maar dat betekent dus ook dat je uh, allerlei wonden... die zij blijkbaar uh, hebben, hebben uh, ja, die ze, ja, die ze littekens hebben laten worden, weg hebben gestopt... Ja. ja die open gaat zitten ruiten, ruiten. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal luikjes in hun hoofd gesloten... die ze liever ook niet wilden openen. Want ze zijn altijd heel erg geweest van blijven vooruitkijken... in de toekomst, niet terugkijken, niet denken wat we kwijt zijn geraakt. Maar hoe zat jij daar dan bij op het moment dat je daar het mes in zette? Nou ja, door blijven vragen... En elke keer weer opnieuw. En nee, dat, is... dat snap ik, maar hoe leuk of niet leuk is dat om dat te doen... Als je daar die mensen uh, ziet zitten die uit een soort van overlevingsstrategie... Uh, ja, nou ja, af en toe was dat heel moeilijk. En vooral voor Joker was dat ook wel echt heel pijnlijk af en toe... om dat allemaal weer op te rakelen. En we zijn ook wel eens gestopt. Dat is wat zoiets van, nou, nu even niet meer proberen... of we volgende week weer verder kunnen. Maar waarom moest dat dan eigenlijk? Want hè, jij kiest voor emotionalistiek, zei je eerder in de uitzending. Hè? Uh, en je kan ook zeggen, nou ja, waar heb je dat voor nodig... Gun die mensen dat zij dat hebben toegedekt. Maar dan had ik geen boek. Maar waar is dat boek dan voor nodig? Ik denk dat het een mooi verhaal is om te laten zien... hoe mensen in dit soort omstandigheden overleven. Ja. En dat wilde ik heel erg raken. En ja, dan moet je wel persoonlijk interviewen. Maar daar hadden zij eigenlijk niet altijd zin in. Ik, ik dram er een beetje over door, omdat dat natuurlijk een dilemma is. Of, of zit ik ernaast? Ja, nou ja, het is een dilemma. Maar ik vond er ook wel allerlei grappige oplossingen voor. Zoals als. Die, ja, die je hebt weinig zitvlees, dus het is geen persoon waar, te, waar je tegen kunt zeggen... Ad, ga twee uur zitten en ik ga jou interviewen. Nee. Dus op een gegeven moment hadden we een soort uh, oplossing. Dan gingen we elke keer ritjes maken. Dus we, reden, we zijn echt heel Noord-Holland doorgereden. En dan liet hij me allemaal plekken zien waar hij was opgegroeid. En bij die paarden zijn we heel veel geweest. Ja, het is een enorme paardengek, Of ja. op het strand wandelen, of nou ja, allerlei omgevingen zoeken... waar het dan ook wat makkelijker is om te praten. En zo, zo marcheerde je hem los, zullen we maar zeggen... Ja, dat maakte het wel makkelijker dan dat je aan de keukentafel gaat. Zitten. Nou, nou, zei Oscar van der Kloon tegen een redacteur van, van Kunststoffen... Ad was en is wel een beetje wereldvreemd. Hij las geen kranten, hij keek geen televisie. En het gemak waarmee hij nu in de media zijn verhaal doet... is eigenlijk een groot verschil met hoe het ooit was. Ik zeg nu wel eens tegen hem... je kan makkelijk woordvoerder van Shell worden. <lacht> ja, ik ken die anekdote. Dat Ad inderdaad geen kranten las vroeger. En nu leest hij ze allemaal en ja. hij... Weet ook wel alles over de wereld. Dus hij heeft er waarschijnlijk toch heel veel van geleerd. door altijd met die media te maken te hebben. Maar ik denk niet dat die woordvoerder van Shell zou nee. kunnen worden. En Joker, schets Joker, wat voor karakter is dat? Een heel integere vrouw. Heel belezen. Psychologie gedaan, dacht nou, ik. psychologie gestudeerd. Nee. Houdt heel erg van filosofie. Is echt een denker. Iemand die ja, de dingen constant afweegt, overweegt. Uh, niet echt een doener, maar meer ja, een denker. Nou, zegt jouw zus uh, Judith Koelemeijer... Um, voor mij is Joke de eigenlijke held, zeker heldin, ja. in het verhaal. Ja, dat is mooi gezegd. Waarom? Nou, ik denk dat het voor haar een heel... misschien nog wel zwaarder proces is geweest dan voor Ad. Want Ad laat toch de dingen wat makkelijker van zich afglijden. Die gaat altijd weer door... En Joke moest daar natuurlijk toch altijd in meegaan. En zij kwam op een gegeven moment ook in een camper terecht. Ja. En... Ik zie mezelf nog staan voor de NCV-televisie met, eh, met die camper. En, en een kilometer of twee verderop lag de horizon. En daar eh, stond het huis in Limmen waar ze ooit hadden gewoond. Ja, Wat kijk, is daarmee gebeurd eigenlijk? Nou ja, dat is gewoon verkocht. En waarom? Omdat ze geen geld meer hadden op een gegeven moment. Want? Want hij verdiende had natuurlijk geen baan meer. Uitkering. En hij had een heel groot huis. En dat was gebaseerd op zijn oude salaris. Dus hij kon die hypotheek en alles niet meer nee. betalen. En hij had natuurlijk al ah, ontzettend veel rechtszaken die hij moest betalen. Ja. En dat duurt een jaar of twee, hè, dat leven in die camper. Even een stukje uit die reportage. Hoe was dat voor die mensen? <klaar> Nou, dat, dat waren hele moeilijke momenten altijd en, de, en, en ook dat hele maken van het boek doet me daar sterk aan denken. Wanneer hij met iets bezig is, die rechtszaken voorbereiden bijvoorbeeld, dat was een levensklus. Hij heeft bijvoorbeeld 300 ordners en daar kent hij de weg in en daar was hij mee bezig. En op die momenten moest ik altijd uh, de rest eromheen stilhouden. Als ik al een probleem had of iets, dan kon ik daar niet mee komen. En nu merk ik dat die herhaling van dat soort momenten... daar kan ik heel slecht tegen. Ze zei op een gegeven moment ook... Um, ik ruik gas in die camper. Nou ja, en toen zei hij van, dat is niet zo. Ja. Ja. Wat doet dat met een huwelijk? Dat iemand zo in zijn ordner zit en met zijn zaak bezig is... dat, dat hij gewoon zegt, ik ruik geen gas. Het kan mijn leven kosten, maar ik ruik het niet. Ja, nou ja, ze kent hem al 30 jaar, zo weet ze weet uh, hoe die is. Het heeft natuurlijk een enorme invloed op je huwelijk. Maar ik denk dat het ze ook wel. Het is heel zwaar geweest hoor, maar het heeft ze ook wel dichter bij elkaar gebracht. Want Al was natuurlijk daarvoor ook een man die 70 uur per week werkte en nooit thuis was, altijd uh, in die bouwwereld zat. En opeens was, werd het een man die altijd thuis was. En toen ze eenmaal in die camper woonden, ja. zaten ze ook echt letterlijk met. Met z'n tweeën op uh, ze matis, tien, tien vierkante meter en de hele dag te jatzeeën. Ja. Maar dat is wel ironisch natuurlijk. Dat uh, die enorme crisis, uh, uh, die samenhing met bouwfraude... Uh, dat die eigenlijk een geschenk voor hun relatie is geworden. Ja, het heeft... Uh, ja, ik denk zeker dat het hun band heeft versterkt. En dat ze elkaar ook altijd zijn blijven steunen. Dat, ja. Maar het blijft wonderlijk, want je hoort van mensen die op de presentatie waren van, van jouw boek, dat dan de hele wereld bedankt en, en, en bezig is met van alles en nog wat. Maar dat, dat zij dan eigenlijk toch min of meer uit beeld blijft. Een soort van ongenoemd zelfs. Ja, ja dat is af en toe. Uh, ik weet ook dat ze een fiets wilde houden op de uh, presentatie en dat hij dat vergat, geloof ik. Dat hij vergat dat zij ook even iets wilde zeggen? Ja. Maar dat is toch onuitstaanbaar, met alle respect? Ja, dat zou ik ook zeggen als vrouw. Maar ze houden ontzettend veel van elkaar. <laughs> en ze zal hem nooit afvallen. Nee. Echt nooit. Hoe verklaar je dat, dat een vrouw zo gedienstig is... dat ze zelfs dit soort dingen uh, slikt? Want jou nee, jouw zus zegt, denk... zij is de echte heldin. Maar je kan natuurlijk ook zeggen... Uh, ze is iemand die wel heel veel pikt. Ja, ze accepteert veel. Maar ze krijgt ook wel weer veel van al terug, denk ik. Gulleman. Gulleman, goede man. Hij is ook heel zorgzaam. Hij zal er altijd voor zijn als er echt wat is. Ze hebben een heel hecht gezin. Dus het is, niet, het is niet een eenrichtingsverkeer. Nee, al, al, het is denk ik ook wel een beetje hun generatie, hè? Ik herkende er ook wel eens het huwelijk in van mijn ouders, bijvoorbeeld. Ja. Wat, wat voor element dan bijvoorbeeld? Het zijn toch ja, de babyboom-generatie van de mannen die altijd hard werken. en alles moest toch wel wijken voor hun, uh, hun carrière. Wat deed jouw vader? Uh, mijn vader had uh, drie tuincentra, en mijn een hovenier. Moeder. Om het uh, archaïs te zeggen. Ja, een hovenier van uh, huis uit, ja. Dus ja, dat herken ik ook wel bij mijn moeder of andere vrouwen... van die generatie, dat je toch altijd achter je man blijft staan... en jezelf een beetje wegcijfert. En ik zag bij ook op een gegeven moment ook wel een heel proces... dat als, ja, wat voor veel vrouwen, denk ik, van die, van die leeftijd... dat je je toch wat meer gaat losmaken van je man... en wat meer je eigen keuzes gaat maken. En uh, ook eens zegt van, hou nou als je mond, als je er geen zin in hebt... of uh, naar bed gaat als hij nog wil praten dat ze dan zo op die ja, leeftijd ja, ja. wel hun grenzen gaan afbakenen. Ik, ik vroeg me af of er ook nog een ander aanrakingsvlak was. Want het gezin waaruit jij komt... Uh, is een gezin waar, waarin je ook ja, werd geacht... min of meer sociaal geëngageerd te zijn. Ja. Het was niet zo dat alleen uh, jij uh, lekker thuis zat... met de rest en de buitenwereld kon stikken. Nee, ik kom zeker uit een geëngageerd uh, gezin, ja. We zijn wel heel erg grootgebracht met het idee... dat je een beetje goed moet doen voor de wereld. En ook wel heel maatschappijkritisch kritisch uh, altijd. Maar hoe staat dat in elkaar dan in de praktijk? Wat, wat deed het gezin dan voor de wereld? Nou ja, ik herinner me bijvoorbeeld dat we de broers van mijn vader... die woonden naast ons, de hele familie woonde bij elkaar. En die hadden dan uh, twee Poolse vluchtelingen in huis. Dus die kwamen ook altijd bij ons over de vloer. ja. ja. En we hebben ook nog een tijd een drugsverslaafde opgevangen, bijvoorbeeld. Ja, echt die echt nou? Die woonde dan bij mijn moeder. gezellige periode. Ja, het is echt een beetje die jaren 70, 80 ja. van de wereld beter willen maken. Ja. En later kwam er ook een pleegkind bij ons in huis wonen, bijvoorbeeld. Dus Waarom? Was... Uh, nou, mijn moeder had heel graag drie kinderen gewild, maar... Uh... Ja, haar derde kind is overleden bij de geboorte. Uh -huh. En nee, ze kon geen kinderen meer krijgen. En ze hadden wel heel sterk het gevoel dat er nog ruimte in het gezin was om een, voor een kind. Dus toen uh, ze mijn, uh, uh, is mijn broertje gekomen. ja. Mooi. En uh, jij doet nu zelf als journaliste uh, ook niet alleen maar werk voor libellen, maakt niet alleen maar dit soort mooie boeken, maar uh, hebt af, af en toe ook uh, connecties met SOS, hè? dacht ik. Met SOS Kinderdorpen, ja. ja, daar werk ik ook voor, ja. Wat voor instelling is dat? Uh, het is een, ja, een organisatie die weeskinderen opvangt in uh, ontwikkelingslanden. En dan schrijf je daar stukken voor? Ja, ik, uh, zij hebben een, een blad voor de donateurs. En daar schrijf ik voor. Ik ben een aantal keer voor ze op reis uh, geweest om dorpen te bezoeken. En ben je nou bewust, als je zo'n boek maakt over Klokkenluider borst, dat daar ook uh, dus een persoonlijke herkenning in meespeelt? Of zijn dat ontdekkingen die later komen? Nou ja, ik denk, ik had waarschijnlijk niet aan het boek begonnen... als ik niet iets met het onderwerp had of iets met die mensen had. Hè? Je moet toch een soort klik hebben. Dus waarschijnlijk zijn er waar wel parallellen tussen het gezin waar ik zelf uitkom en, en dat gezin. En zo'n strijd voor uh, uh, iets dat ja, onrecht, dus tegen iets dat onrecht mag heten. Ja. Ja, ook uh, t, ja, kritisch tegenover het systeem... en uh, niet mensen altijd vertrouwen die de macht hebben. Dat, dat heb ik wel van huis uit meegekregen. Nou was Ad Bosch wel heel sterk betrokken bij de totstandkoming van jouw boek. Dat lees je ook meerdere malen. Hè? Het woord regie valt, en het valt nog eens, en, ja. en nog eens, eigenlijk wilde hij die. Hij is een man die de regie uh, graag houdt, ja. Dat is natuurlijk ook gegeven, zijn strijd... Uh, ja, daardoor en, uh, is hij ook zo ver gekomen, denk ja, ik. Ja, niet van zo verbazingwekkend. Mijn... Heb je hem die regie ook gegeven? Nou, nee, niet helemaal. Ja, nee, eigenlijk niet. Voor een deel, ja, dus ik denk dat je dat met elk boek doet, hè, wat over iemand gaat uh, die, nog, die nog leeft. Maar hoe heb je dat gevaar dan gekeerd? Want uh, Judith Jussef uh, die zegt, ja, je loopt het risico dat je iemand's ghostwriter wordt. Ja. En in die positie moest Rosa niet komen. Ja. Dus hoe heb je dat vermeden? Nou, door toch af en toe heel erg op mijn strepen te gaan staan. Kun je een voorbeeld geven? Nou ja, ik heb heel veel tegen gezegd, het moet gewoon een eerlijk boek worden. Ik wil niet dat het een een verhaal wordt waar mensen van kunnen denken dat, dat jij dat zo graag gewild zou hebben, want ja. dan is het niet een geloofwaardig uh, verhaal. Uh, voorbeeld: nou, ik kan wel een voorbeeld noemen: dat, ja, datzelfde golven eigenlijk weer. Het werd, het werd ook die een ambtenaar heel, die uit Golf werd genomen. In ja, het, en het werd ook ja. een heel ingewikkeld boek, want toen ik eraan begon... was eigenlijk het idee van... het, het was afgerond, hè. hij was vrijgesproken, hij had geld gekregen... en dat boek zou een soort mooie terugblik worden. Ja. Maar halverwege kreeg die zaak een heel andere wending... doordat die Hoge Raad weer besloot dat, dat die zaak helemaal opnieuw moest. We gaan er toch al eens even in, naar kijken. Ja, was ja. in cassatie gegaan. Dus halverwege kwam ik eigenlijk op een heel ander spoor terecht... En werd het ook juridisch heel ingewikkeld van. De, ja, je wilt natuurlijk ook niet dat er iets in het boek staat wat, wat hem Zijn kan. Over, de, het, ja. Ja. En hij wilde dat al helemaal niet, mag ik? En hij wilde dat natuurlijk helemaal nee, niet. Dus? Maar bijvoorbeeld dat golven, dat hij dat gedaan zou hebben en dat hij daarvan verdacht werd. Daar is wel discussie over geweest van moeten we dat wel noemen. En ik heb me daar wel heel erg hard voor gemaakt om dat wel te noemen anders heb je geen geloofwaardig boek en iedereen nou, weet dat. En, en een andere illustratie misschien. Klopt het dat je het ook aan de stok hebt gehad met zijn advocaat Corvinus... die overigens prodeo de zaak heeft gedaan, laat dat even aangetekend zijn. Ja. Uh, omdat Corvinus zelfs niet wilde dat de naam Koop hè, dat dat de bouwbedrijf werd genoemd. Nou, we hebben daar wel discussie over gehad. Ik, ik wil niet zeggen dat ik het met hem aan de stok heb gehad. Maar, nou, ja, heb maar hem... waarom wilde ik... hij het er niet in? Nou ja, Hij was bang dat dat door de bouwwereld of door koop uh, mis, ja, gebruikt zou worden... om toch weer een, uh, een rechtszaak bijvoorbeeld te beginnen tegen Ad. Of, maar het uh, had al in duizend kranten gestaan. Nou ja, dat heb ik ook gezegd. Dat kan er echt niet uit. Want Google Adbos en je krijgt daarna een koop Dus ja. dat, kan er, dat, ja, dat kan niet. Dus dan ging dat wel gewoon door? Dus uh, ja, dat is ook wel in goed overleg uh, uiteindelijk gelukt. En daar zijn we wel goed uitgekomen. Ik heb niet het gevoel dat ik echt compromissen hebt moeten maken ja. of dingen hebt moeten ah, laten. misschien op sommige punten toch wel. Uh, is het juist dat Ad Bosser ervoor heeft gezorgd... dat gedoe rondom dat hoerenbezoek bijvoorbeeld minimaal in het boek uh, terechtkwam? Ja, dat heb ik wel eerst wilde ik dat uitgebreider uh, beschrijven. Dat leek me wel mooi, zo'n man, uh, hoe dat nou zat... Uh, in die bouwwereld met die hoeren. <lacht> Klanten die daar hè, naar fijne... Ja, dat zijn natuurlijk gebracht. heel veel verhalen over in de wereld geweest... wat er dan allemaal gebeurde... En... Maar ik had het eerst beschreven, maar ik vond het ook niet echt mooi. <laughs> ja, het <dit, dit> is foos. <laughs> ja, het is wel relevant, foos. Kom op. <laughs> toch? Ja, maar... Ja. Maar waarom gaf je hem zijn zin, uh, Ad? Nou, oké, okay, dan minimaal? Nou, dat heb ik niet gezegd, hoor. Van Ad, uh, nee, dan, maar dan, dan in ieder geval stukken minder in. dan je het zelf zou hebben gewild. Nou, ja, het is een beetje met de vorm uiteindelijk gekomen. Ik heb hem toch heel erg als klokkenluider neergezet... En, uh, die wereld van Koop Tjuchem is heel beperkt geworden. Ja. Maar ik heb toch het idee dat je het een beetje downplayt... om het in goed Nederlands te zeggen. Want Annegine Goemans, jouw, jouw vriendin... Die, die zei tegen de redactie van Kunststof... het moet bij die Ad Bosch altijd gaan zoals hij wil... Je ziet in zulke gevallen ook wel projecten misgaan. En Rosa heeft die momenten gehad dat ze echt het bijltje erbij neer wilde gooien. Nou, ik heb wel een aantal momenten gehad dat ik dacht... Uh, als ik dit er niet in kan zetten, dan stop ik ermee... of dan gaat mijn naam niet op het boek, want ik ben wel momenten, gewoon een journalist. Wat voor momenten waren dat dan? Nou, dat is bijvoorbeeld, uh, het boek was klaar. En toen ging de advocaat het lezen. En toen kwamen er dit soort opmerkingen: van koop, gewoon kan er niet in. Of, uh... ja, ja, dus dat waren voor jou echt breekmomenten. Dat dus waren dan? wel echt breekmomenten, ja. Dus ik, ja, ik, ik ben wel journalist, weet je, ik ben geen coachwriter en mijn naam staat op het boek. Dus dat moet, uh... Maar ja, dan is er toch nog één ander gecompliceerd punt, denk ik. Uh, dat Atbors niet wilde dat je aan wederhoor deed. Nou, dat komt niet van hem uit, hoor. Daar heb ik zelf echt voor gekozen. Maar dat was toch ook iets, dacht ik, wat hij op prijs stelde? Want hij zei, dit moet gewoon ons verhaal worden. Uh, mm, nee, en... dat komt echt niet van, uh, bij hem vandaan. <coughs> ik heb gewoon echt voor die vorm gekozen om het vanuit twee mensen te beschrijven. En dan kan je journalistiek gezien al niet, als de mensen al hadden willen meewerken... om wederhoor bij de Bouwwereld gaan, uh, het is wat vragen. Annegine tegen ons zei. Uh, hij wilde niet dat Rosa de andere kant van het verhaal ging onderzoeken. Hij wilde geen hoor en wederhoor. Het moest zijn boek worden. Dat zal voor een deel met genoegdoening te maken hebben, maar ook met ijdelheid. Nou, dat klopt niet helemaal. Nee, nee. nee dat klopt Daar helemaal. is hij echt ruimer in geweest. Ja, nee, dat, het was jouw keuze om dat niet te doen. Dat wederhoor dat was echt geen issue om dat uh, niet te doen. En, en, en wat was dan de reden voor jou om te zeggen... ik wil dat niet, want ja, het klinkt een beetje kinderachtig... maar les 1 op de school van de journalistiek is toch hoor en wederhoor? Nee, ik wilde vooral een mooi boek schrijven. En ja, inderdaad, les 1 is hoor en wederhoor. Maar ik, ja, dan kom je weer heel erg in dat verhaal van die bouwfraude terecht. En hoor en wederhoor hadden ja. we al honderden journalisten gedaan. Ja, en, door en jij wilde die menselijke kant pakken. En ik wilde echt die menselijke kant pakken. En dat vanuit hun... Uh... Beschrijven. En ik denk dat het, ja, je kiest toch voor als schrijver voor een mooi boek. Dat is het belangrijkste doel. En dat het een spannend boek ja, wordt om nou nou te ja, lezen. Goed, maar daar is natuurlijk wel discussie en, over in het vak. De een zal zeggen, een mooi boek is een boek met zoveel mogelijk waarheid erin. En, en, en, en stijl en emo, prima hoor, maar dat is uh, twee. nee nou, alle feiten moeten natuurlijk kloppen. Maar dat weten we nog niet nu. Dat weet ik. Nou ja, voor zover mogelijk uh, klopt dat gewoon allemaal. Maar ik kan moeilijk natuurlijk henkoop Koop van uh, de, de koopholding gaan bellen... wat hij ervan vindt en dat dan in het boek verwerken. Nou ja, dat, het wordt een stuk uh, ingewikkelder, dat geef ik van harte toe. Uh, ja, maar het was ook niet de opzet van mijn boek. Ik zou het ook echt niet nee. mooi gevonden hebben nee. om dat uh, op manier een te doen. Dit was echt een hele om ja. het zo uh, aan ja. te pakken. Um, nou is die bouwfraudezaak uh, um, inmiddels al een aantal jaren geleden... En Oscar van der Kroon, die dat voor Sembla in kaart bracht... die zegt, ja dat, ja, dat heeft een jaar of twee stilgelegen. Maar eigenlijk denk ik dat het in de volle omvang is teruggekeerd. Dus vast alweer een nieuw systeem voor kartelvorming verzonnen. Is dat ook jouw gevoel als je je zo in, in die kwestie verdiept? Nou, dat zou ik echt niet weten. Nee, daar ken ik de bouwwereld niet goed genoeg voor... om daar uh, uitspraken over te doen. Het zou me niks verbazen, want er komen natuurlijk genoeg... fraudezaken elke keer weer aan het licht... Maar als zal je daar denk ik in de loop van de jaren dat jullie aan het boek hebben gewerkt... wel regelmatig over hebben onderhouden hoe hij ziet... Nou, hij, hij zegt die... dat hij het zelf ook niet echt weet. Hij vermoedt van wel dat er inderdaad wel weer andere systemen zijn bedacht. Zijn zijn ondergronds... linken met de bouwwereld dan inmiddels echt allemaal verbroken? Ja, is, uh, hij ligt er echt helemaal uit. Ook, hij, uh... ook oude vrienden uit die wereld praten? Ik heb een paar kennissen, maar dat zijn vooral mensen... die er dan zelf ook uitgestapt zijn. Mensen die nog echt in de bouwwereld werken, die, uh, nee, die, de, daar gaat hij echt niet meer mee om. Waar houdt hij zich dan nu nog mee bezig? Met klokkenluiden, ja. Ja, nee, maar bedoel, ja, dat is natuurlijk tot op grote hoogte gedaan. En op, uh, nou ja, hij ga het straks natuurlijk weer spelen, dus hij heeft het er uh, nog steeds heel druk mee. Hij zet er heel erg in voor een klokkenluidersregeling in, uh, in Nederland. Hè, dus daar uh, overlegt hij uh, heel veel over met al andere klokkenluiders. En ze hebben zo'n platform ja. voor klokkenluiders. en. Uh, ik had de indruk dat hij uh, maar zeer ten dele stilstaat bij het feit dat straks de Hoge Raad zich nieuw over, opnieuw over de kwestie gaat buigen. Mm -hmm. Dus hij straalt heel erg uit: van nou, ik heb gelijk gekregen. Ik heb weliswaar uh, niet ontzettend veel gekregen in ruil voor alle moeite die ik heb gedaan. En, en de bouwbedrijven zijn ten onrechte maar matig bestraft. Maar grofweg hè, heb ik mijn zin gekregen. Mm -hmm. Dat is het dan. Terwijl straks echt dat hele circus toch weer zo'n beetje opnieuw begint. Ja. Ja, hij maakt zich daar... Nou, ik denk dat hij zich wel zorgen over maakt, hoor. Maar dat hij dat niet zo uh, laat merken. En zijn vrouw, Joke? Ja, ook. Maar ik denk ook dat ze zoveel over zich heen hebben gehad... dat ze ook heel erg goed hebben leren loslaten. <laughs> van ja, het heeft... Je moet toch... Ja, ze gaan dan gewoon weer... Dat hebben ze denk ik geleerd, van loslaten en weer doorgaan met leven... En uh, tegen de tijd ja. dat het weer gaat spelen, dan zien we wel weer. Anders ga je er misschien echt aan, uh, ten onder. Ik denk dat ze daardoor ook uh, inderdaad hebben kunnen volhouden. Je moet loslaten, anders, anders red je dat niet. Vooral de duidelijkheid de Hoge Raad kijkt, dacht ik vooral maar... hoe de procedures zijn gegaan. En hmm. niet alles gedetailleerd nog een keer inhoudelijk. Nou, het is een heel ingewikkelde zaak. Ik heb het proberen door te lezen. Het is echt ongelooflijk. Het zijn twintig kantjes, half uh, voor de helft in het Duits en in het Frans. En ze... Ja, ze gooien het nu op dat het verjaringsrecht in Frankrijk en Duitsland langer is dan in Nederland. En op die grond willen ze de zaak weer heropenen. En dat doet het op Openbaar Ministerie? Nee, dat heeft de Hoge Raad bepaald dat het, ja, dat het weer opnieuw moet. Ja, um, maar wat is dan eigenlijk de zaak die opnieuw open zou moeten? Nou ja, dat is dus dat hij wordt verdacht van golven in Schotland... en een bezoek aan Japjun. Dat ja. zijn de twee dingen. Dus uh, het is niet dat ze zeggen... we gaan ook nog eens kijken naar de dossiers... met betrekking tot die bouwfraude. We gaan niet ook nog eens kijken wat er meer te verwijten valt... aan het adres van die bouwondernemingen. Nee, we concentreren ons opnieuw op een aanval op de klokkenluider. Ja. Wat ja. vind jij daarvan, nu je er een paar jaar in hebt gezeten? Nou, ik vind dat toch wel heel ontluisterend. Als je, ja... Bijvoorbeeld bouwondernemingen hebben wel veel boetes gekregen... maar ja, zoals ik al eerder zei, er is nooit iemand vervolgd. En bijvoorbeeld zijn oude mededirecteur en uh, eigenaar van de koopholding... Die, dat proces heeft ook heel lang geduurd. Die zijn op een gegeven moment net als Ad uh, vrijgesproken. En daar is de Hoge Raad niet tegen in beroep gegaan. En tegen hem wel. Dus hij is echt de enige die nog over is gebleven. En ja. dat is natuurlijk wel heel sneu. Ja. En het is toch echt niet te zeggen dat uh, heel veel andere mensen in de bouwwereld schoon hadden. Nou, uh, misschien komt er dan nog uh, deel 2 van de klokkenluider, uh, Roza Koermeijer. Uh, je hebt in het verleden uh, ook een, een, een boek gemaakt, hè? Uh, het echte leven van emigranten. Hollandse bergen was de hoofdtitel. Hè? Van ja. Nederlanders die naar het buitenland zijn gegaan en uh, daar zijn gaan wonen met uh, alle optimisme van dien en soms alle narigheid uh, uiteindelijk uh, van dien. Ja. Is er een nieuw boek in de maak? Ik vind, ja, ik heb wel een idee voor een nieuw boek. Maar ik ben nog even moed aan het verzamelen om daar weer aan te beginnen. Want Wil je onthullen wat het onderwerp gaat zijn? Een zware proces. Nou, het gaat echt over een onbekend iemand. Dat lijkt me heerlijk. om uh, Niet met al dit soort... Onbekend iemand zonder ordners. Zonder ordners, ja. Nee, ik heb een idee om een uh, verhaal te schrijven... over een, uh, een Friese man, Jan Douma. En hij was een walvisvader. En hij is... Uh, uh, hij hij voer op de Willem-Barens. Na de Tweede Wereldoorlog is een stukje onbekende geschiedenis van Nederland. Althans, voor veel mensen, denk ik. Uh, want ze hebben weer opnieuw uh, een, de walvis, een walvisvader uh, gebouwd. Hè. Mm -hmm. Een soort symbool van de jaren 50 van Nederland. En de jongens uit Friesland gingen weer walvissen vangen. Terwijl ze dat uh, 300 jaar niet hadden gedaan in Nederland. Ja. En die jongen die is uh, overboord geslagen. Er zijn ontzettend veel geruchten in de wereld gekomen... dat hij niet is overboord geslagen, maar vermoord zou zijn. en Dat heel veel mensen dat op dat schip hebben geweten... maar dat er nog steeds over gezwegen wordt. En al die, heel veel mensen kwamen uit een aantal dorpjes in Friesland. Dus het is waarschijnlijk een heel lang bewaard geheim gebleven. En is er ook weer een link met jouw persoonlijk leven, denk je? Nee, er is een link omdat het de, familie, de broer van mijn schoonmoeder is. Dus okay. het is dicht bij okay. huis, dit verhaal. Ja. Maar het lijkt me een mooi verhaal. Ja, het gaat dus een verhaal over een onopgeloste moord. Ja. En, uh, en, en je hoopt natuurlijk eigenlijk stiekem dat het ook een echte moord was. En niet gewoon alleen maar iemand overboord geslagen. Ja, nou, dat dus <laughs> zei... ik het zo formuleer. Maar... Ja, ik, ik weet natuurlijk wel iets meer. Want er zijn een aantal mensen die er wel over verteld hebben oh. dat er wel meer gebeurd is. Ja. Ik dus zie je glimmen. Ik dus je dat glimmen. wil ik gaan reconstrueren. Ja. En hoe ga je dat doen? Nou, door met heel veel mensen weer te gaan praten. Ik wil al die oude ja, die mensen die op de Willem-Barens hebben gezeten... op gaan zoeken, uh, de mensen die gepraat hebben... tegen elkaar op gaan zoeken. Ja. Ik, hoop dat, je, ik hoop dat je op dat boek meer reacties krijgt... dan je tot dusver hebt gekregen met de klokkenluider. Want geen recensies? Nee, heel vreemd. Ja, er is heel veel aandacht in de media geweest voor Ad. Uh, toen het boek werd gepresenteerd... heeft ook een mooi stuk in de Volkskrant gestaan, trouwens. Dat wel. Maar het wordt niet gerecenseerd, dus ik zou zeggen, recensisten, kom maar op. Ja, maar hoe, hoe zou dat nou komen? Want dat sluit op zo'n wonderbaarlijke manier aan... bij de manier waarop de boodschap van Ad Bos door Jan en Alleman zo lang is genegeerd. Ja, het verbaast me echt. Ik, ik heb er geen verklaring voor. Ik weet het niet. Maar ja, goed, hij heeft natuurlijk al die samenzweringstheorieën en complotten, uh, alles moet. Ja, dat journalisten daar ook in betrokken zouden zijn. Nou, zover, dat, dat durf ik toch niet te geloven. Dat ze daar niet over willen schrijven. Dus als hij zoiets zegt, dan zeg ik kom op ad. Ja, misschien denken mensen dat verhaal, we kennen het al. Of het is uh, niet echt journalistiek boek. Dus ik zou mensen wel echt uit willen nodigen om het te gaan lezen. Om te zien dat het dat wel echt ja, is. Ja. En, en heeft hij überhaupt uit. uit de wereldjes, bijvoorbeeld zijn eigen bouwwereld, wel eens een reactie gehad. Ik bedoel dat er niet over dit boek wordt geschreven. Dat is één ding, maar de reacties in de eigen biotoop. Nou, ik heb hem dat toevallig gisteren gevraagd, of hij nou nog reacties... Hij krijgt natuurlijk heel veel reacties van mensen die hem kennen en uh, uit de wereld. Maar vanuit de bouwwereld en bijvoorbeeld vanuit het ministerie ook zou je kunnen bedenken... dat er een reactie zou komen, is het uh, weer doodstil. Het is verbijsterend, hè? Ja, helemaal niet. Nou ja, Ad uh, zei altijd, een les die ik heb geleerd... zwijgen is het beste wapen. En dat hebben ze eigenlijk ook natuurlijk altijd gedaan. Hè? Ook uh, toen die bouwfraude het ja. had jaren geduurd... voordat het eindelijk serieus werd genomen. Maar ja, Zo'n boek, daar reageren ze dan ook weer niet op. Nee, maar ik hoor aan jou, toen dat je daar toch wel pissig over bent. Nou ja, het verbaast me. Ik bedoel, Er staan toch wel dingen in dat ik denk... Het zou voor bepaalde ministers wel aardig zijn... als ze misschien even een briefje zouden schrijven. Meneer Donner, of, bijvoorbeeld. Donner, of uh, Balkenende, zelfs. of uh, ja. Die gewoon flagrante fouten in zijn gegaan. Ja. Ja, die dat... Maar uh... stuur het ze persoonlijk toe. Waarom niet? Ja, misschien moet ik dat eens gaan doen. Beetje dat, dat heb je toch niet <laughs> nog niet nee, gedaan? Nee, dat hebben we niet gedaan. Ik dacht, ze gaan het wel zelf wel lezen. Maar... Ja, maar wat voor naïeve wereld leef je nou toch? Het... Nou ja, dat zou je toch wel verwachten... als die mensen hebben zich jarenlang met dat onderwerp bezig gehouden. Denk je dat echt, dat ze dan uh, als donner van het zwarte herenrijwiel afstapt... Uh, om, om vijf voor zes, om de gehaktbal uh, met spruitjes te eten... Uh, het gevoel heeft? Nou, vanavond de klokkenluider van uh, Rosa Koelemeijer lezen? Nou ja, ja ik ben, denk misschien te menselijk. Ik zou denken dat ik, nou ja, als ik hem was, zou ik dat wel gaan lezen... als ik daar uh, jarenlang die man heb genegeerd. Maar... Nou, we roepen hem bij deze <laughs> um, Wat gaat er op je tegel aankomen, Roze? Ja, nou, ik wilde toch een beetje in de tegelwijsheid uh, blijven van uh, Ad en uh, Ad vader. Ja. Wat was dat voor man, die Ad vader? Ook zo'n beetje stijvekoppige... Noord-Holland. Nou ja, het was ook een aannemer. Hè? En ook een aannemer die zich wel heel erg verzet heeft tegen die bouwwereld. En ook een aannemer die een hartaanval heeft gekregen. En ook een hartaanval. Terwijl ook een mooi verhaal, want uh, hij kon op een gegeven moment niet meer werken. En toen moest zijn vrouw gaan werken. Dus dat was in die tijd natuurlijk best uh, heftig met acht kinderen thuis. Ja, wat, uh, wat voor wijsheid uh, had die man uh, te bieden? En in, in, die, in die sfeer wil je nu eenmaal blijven? Ja, nou, ik ga ervan... Het boek, dat is wel een opdrachtje van Ad... wat voor in het boek staat voor alle mannen en vrouwen... die hun eigen weg willen volgen, staat er, geloof ik. En ik ga ervan maken, bewandel je eigen pad. Dat is toch wel mijn motto in het leven. Oké. Okay. Hey, moedig voorwaarts dan, dan maar op dat pad. Ja. En uh, wij wachten op dat uh, boek over de wel of niet vermoorde man aan boord van uh, de walvisvaarder. Uh, ja. Ik meld even dat uh, er na acht uur weer een aflevering is van uh, Twee Dingen. En uh, daarin is de zomerserie met recht van spreken dit keer. Margreet Rijntjes praat dan uh, met schrijver en met journalist Bert Vuistje. Uh, wat is het schrijverschijn van die familie Vuistje? En wat moet een goede, goede journalist nou precies in zich hebben om succesvol te zijn? Kunststof is er morgenavond weer. Tot dan. Dank mevrouw Koebermeijer, dit was aflevering 2314. Tot morgen. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1.